Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Dando-lhe os mais agradáveis recortes. O homem talha pedra, recorta em formas maravilhosas. E se o sol se debruça no horizonte, sangrando as curvas das montanhas. Tío. Decimos nada, decimos todo, telepatía. Последние месяцы мы распрощались с тобой. Последние месяцы мы не сумели простить. Последние месяцы это жестокие дети. Умеют ли не умеют любить и мы вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. С тех пор я пил из тысячи рек, но они смог удалить этой жажды. И мы вошли в эту воду однажды, в которую ik kan дважды, с тех пор de tijd dat ik in de ik Dit is uh, weer een nieuwe aflevering van Beings Happening. We zijn uh, op de Green Tribe, waar de laatste Green Vibes van het jaar uh, zich gaat uh, afspelen. Um, ik heb de agenda even gehoord Uh, ja, het is een uh, vol programma vanmiddag op de Green Tribe. Uh, even kijken of ik op mijn apparaat voorschijn kan halen, want het papier was op. Ik dacht toch dat ik een telefoon had. Ja, we zijn op de Green Drive. En daar speelt het vanmiddag af, de Green Vibes. En, nou, we moeten nog even een beetje over dingen regelen. Zo, we zijn een beetje helemaal. Klopt live, maar... Mijn telefoon is nog zelf geputdaten. Dat moeten we even niet doen. Uh... Ah, kijk eens. Nou, hier is het programma voor vanmiddag. Om half vier, dat is al over acht minuten, speelt Pieter Leefwater. Dan om half vijf, Rain Tree in Eyes. Dan om half zes, Lees Poetry bij uh, Pieter en Choco dan om 6 uur Sunny Moon, om half acht de Ruigoord Rebels, jawel. En daarna komt er een vuurshow om half negen. Dat kan dan al natuurlijk, want het is geen zomer meer, omdat het aanvoelt als een zomerse dag met heel veel zon. Uh, zal er toch om half negen wat donker zijn? Dan uh, komt er dus een vuurshow die heet uh, Sense of Fire. En daarna of vanaf negen uur, maar daar zijn wij er niet meer bij, komt uh, Suwanna. DJ van de, de Knut Club. Kijk, en dan gaan we, kunnen we hier alvast iemand lastigvallen. Hallo, oh, oh. we zijn live op Radio Potterpool. Oké, okay, leuk. Ben jij uh, Piet Leegwater? Ja, ik ben Piet Leegwater. Oh, maar, jij uh, hebt een computer op meegenomen. Wat ga je doen? Ik ga een beetje muziekjes laten luisteren. Oh ja, wat, uh, wat speel jij dan zoal? Ik speel uh, experimenteel uh, muziek. Experimentele muziek. Nou, dat kan van alles zijn. Ja, dat kan heel veel zijn. Maar, ja. maar wat, uh, wat is jouw? Uh... Uh, nou, het is experimentele dance. Uh, ik zit even in de knoop hier. Uh, knoop. Ja. Nou ja, het is toch even wennen. Ja. Het is ja. een nieuwe, nieuwe dag. Yeah. Ik kan alles tegelijk gelijk zonder zonder iets aan te raken. Zo, kijk. Ja. Nou kunnen we okay. weer verder praten. Ik ben live op okay. de radio. Ja, oké. Okay. Radio ja. Pottenpoel. En uh, speelt experimentele dance. Ja, maar uh, mijn uh, stijl is echt heel veel gevarieerd, ja. het gaat echt alle kanten op. Oké. Okay. Dus uh, het is niet onder een, uh, onder een bepaalde noemer te ja. noemen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, spannend. Oké. Okay. Hey, en ik hoor ook een uh, gerucht dat jij iets met een, een of andere platenzaak te maken hebt ofzo? Die ja, Platipoes, Daar uh, hier in de Ah, oké. Okay. En dan ken je Valentino meer. of niet? Ik heb uh, Valentino. Valentino of niet? Ja, uh, Rahul en Bas ken je misschien wel. Oh, nee. Nee, die ken ik dan weer niet. Nou, natuurlijk ken ik heel licht, ik, ben, ik heb er oh, wel okay. van gehoord. Oké. Nou goed, okay. anyway. Maar, uh, platenpoes. En uh, dat is een, een platen, wat voor platenvraag is dat eigenlijk? Wat ik heb uh, vijf platen gemaakt. Oh, je hebt zelf vijf en, platen uh, gemaakt? Twee, uh, twee platen met het label platenpoes. Oké. Okay. O, oh, is een label? Okay. Ja, is een platenlabel ook. label en een winkel? Penossi Records, dat is het platenlabel. Waar mijn platen ook hond. Penose? Penossi. Ah, shit. Ah, er waren een paar gassen, die kwam ik een keer tegen, die zat ook op Panoze. Panoze, toch? Ja, ja. Net hoe, hoe je het hebt. Ja, ik, ik, ja, ja, ik weet niet. Ik zie dan Panose staan, denk ik, Panoze, maar Panozie. Panoze. Panoze. Ja. Dus ja. twee S'en. Volgens mij wel, ja, twee S's. Oh, oké. Okay. Oh, ja, had ik dat verkeerd gezien. Maar uh, ja, volgens mij is het wel een leuk label. Uh, ja, er we komen wel. Raar, ja, ja, rare uh, shit uh, uh, ja. komt erop uit, toch? Ja, mijn platen verkopen we nog niet zo heel erg lekker, maar uh, oh. het is toch wel heel leuk om bezig te zijn ermee. Ja, ja, ja. ja, En waar zit die winkel dan precies voor? jou? Het uh... zit in de Zeedijk uh, 45. De Zeedijk 45, oké, okay. plaatje push, kom daarheen. Ja, heb je? ik kom op uh, Pietje Leegwater opeens kopen. Precies, Pietje Leegwater en uh, nog veel meer AP's. Ja, er zijn heel veel RP's, heel veel Dus ik denk van, ik uh, kom de winkel binnen en ik ga een Pietje Leegwater opeens kopen. Dan komen we misschien met een hele andere opeens de winkel uit. Zo hoort dat. Ja. Ja. Ja, hoor. Zit je daar al lang dan eigenlijk met die platenwinkel? Of? Twee jaar of zo, twee ja, jaar. Ja. En loopt dat nou een beetje al? Uh... Ja, dat loopt wel aardig. Het moet ook niet te druk worden natuurlijk. Nee. Ik hoef ook niet gelijk in één keer heel erg populair te worden, vind ik zelf. Want, uh... Nee, je kan beter een niche bedienen. Nee, daar je... Omhoog is dezelfde, de, de, de, de, de, de lijn omhoog, dan ga je op een gegeven moment winnen met een lijn naar beneden. Precies, Hoog, hoogvliegers en ja, laagvliegers zijn als, als je dan een beetje langzaam omhoog gaat, ja, rustig dan ga je bouwen. langzamer langzaam omlaag. Rustig ja. bouwen, nee, dan ga je nooit meer omlaag, want dan heb je ja, een ja. stevige basis. Ja, dat weet ik natuurlijk. Ja, toch. Nou, laten we daar maar vanuit gaan. Dus, nou ja, en je gaat uh, volgens mij over een minuut. Uh, ja, ik ben wel een beetje bezig hè, maar... Uh, We heb nog vier minuten volgens de schedule. Oké. Okay. Dus ik zou een beetje opschieten. Maar ja. draait al. Oh! <laughs> ja, uiteraard op... al. Uh... Oh, je bent ben al bezig. Jij bent al bezig. Ja, ben bezig. Oh, oké. Okay. Nou. Dan gaan we zo op de mixer uh, overschakelen. Je bent echt al be Ja, je bent, uh... oh, je bent gewoon begonnen. Ja, ik ben al begonnen, ja. Nou, dan gaan we nu uh, over naar de, naar de mixer uitgang. Okay. Ja, uh, beter geluid. Ja, nou ja, succes hè. Ja, bedankt. <laughs> Oh! Ik weet niet, is deze. Bitter, is deze van jou misschien? Oh. Nou, dan ligt hier een kabel van de kabeljunkers. Op de grond. Nou, we gaan nu uh, gelijk even schakelen. We weten gelijk of dat ook werkt. Nee. Naar de PA uh, over. Dat zijn de stekkers die erin gaan. Hoppa, zo, kijk. En dan, uh, nou, daar gaat hij hoor. Ja, maak. Geen scherven!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 Kan ik graag de politie Kan ik de politie Kan ik de politie Kan ik de politie Kan ik graag de politie